Miljoenen kinderen op de aarde vragen nu al eeuwenlang Wanneer komt er nu toch vrede, oorlog maakt ons toch zo bang Je leest nog dagelijks in de kranten, er is een bomanslag gemeld Er is nog honger in de wereld, er is geen dag zonder geweld En daarom wensen alle kinderen dat er in de kranten stond dat er in 1983 er een echte vrede komt. Alle kinderen van de wereld vragen niet om juwelen, om goud of om geld. Alle kinderen van de wereld vragen vrede en liefde en minder geweld. Alle kinderen van de wereld wensen vreden het komende jaar. Luister naar ons grote mensen en maak deze kinder wensbaar. In heel veel landen op de wereld kan een mens niet vrij meer zijn. Heb je daar een andere mening, krijg je straf of je verdwijnt. Je wordt veroordeeld om je huidskleur, je wordt gestraft om je geloof. Op de straat ben je niet veilig, je wordt bedreigd, je wordt beroofd. Laten we met elkaar proberen dat dat verandert volgend jaar. Dat we in 1983 vreedzaam leven met elkaar. Alle kinderen van de wereld vragen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 Ja, laten we wensen voor vrede voor 83. En welke wensen hebben jullie? Gelukkig nieuwjaar. Prettige feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Prettige feestdagen. Witte kerst. Prettige jaarwisseling. Happy, Happy New Year. year. 1983. Happy New gelukkig Year. Vandaag 83. Gelukkig, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar.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 Geliefde alle kinderen van de wereld wensen vrede het komende jaar luister naar ons, ons grote mensen en, en maak deze